10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Directeur Noerten Al-Bayrak mag van minister Leers niet terugkomen... bij het COA, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Want er valt er heel wat te verwijten. Een rapport over Albayrak van de commissie Scheldema... wordt op dit moment gepresenteerd. In Den Haag, Irene Oostveen. Irene, wat heeft Albayrak nou allemaal verkeerd gedaan volgens die commissie? Ja, De conclusies zijn uh, niet mals... Uh, er, uh, zei, er was al eerder sprake van dat ze zou optreden als een zonnekoningin. Nou, dat soort woorden worden niet gebruikt in het uh, rapport. Maar uh, er wordt wel uh, geconcludeerd dat zij een verdeel- en heerspolitiek voerde... als uh, algemeen directeur van het COA. Uh, in de directieraad uh, was ze niet alleen heel erg dominant... maar ook denigrerend en vernederend voor haar collega's. Dat deed ze niet alleen als ze alleen met iemand was... maar ook in grotere bijeenkomsten... was had ze de gewoonte om mensen te kakker te zetten. En uh, informatie uh, naar derden die uh, uh, had ze helemaal in eigen hand. Dus uh, ze vertrouwde ook haar mensen niet. Verder uh, werd ze haar gedrag niet gezien als voorbeeldgedrag. Ze hield zichzelf niet aan allerlei voorschriften en regels... die voor iedereen golden. Die golden voor haar niet. Bleek al... Uh, bleek... Uh. Dit is de commissie... Ja, dit is ja. nog even de voorlichter okay. die de pers gaat uh, welkom heten. De pers is overigens pas een uurtje geleden gewaarschuwd. En dat is heel uh, opmerkelijk. Daardoor hebben we het rapport alleen maar op grote lijnen kunnen, kunnen lezen. Mm -hmm. de, de NOS meldde in september vorig jaar al dat er gedoe was over uh, Al Over de sfeer die zij veroorzaakte. Ook over haar dienstauto. Wat wordt daar nou over gezegd? Over die dienstauto. Ja, nou ja, dat wordt ook helemaal uh, bevestigd. Uh, zij zij uh, reed sowieso in een, uh, in een dienstauto die, uh, nou ja, die behoorlijk duur was. Ze noemen het een gouden Mercedes. Maar je zou kunnen zeggen dat het een beetje een, een, een bruine Mercedes was. Met een glanskleur. Uh, maar uh, de, de vraag was of zij die auto nu ook voor privé uh, gebruikte. En of ze daar ook wel uh, eerlijk over was. En de commissie heeft uh, ontdekt dat ze daar echt keer op keer verkeerde ja verkeerde informatie overgegeven heeft. Dus over heeft gelogen. Dus dat ze de dienstauto gebruikte om uh, op vakantie te gaan. En dan uh, achteraf werd er dan... Uh uh, anders over bericht aan het uh, bedrijf. Ja, uh, Leers heeft een aantal maatregelen genomen. Het moet allemaal anders. Ook de Raad van Toezicht uh, moet weg. Dus ook VVD-corrivé uh, Loek Hermans bijvoorbeeld. Hè? Nou ja, wat er dus uh, gesteld wordt... is dat het uh, uh, heel verkeerd is wat mevrouw Albayrak heeft gedaan. Maar dat het ook ongelooflijk is natuurlijk... dat zo'n uh, Raad van Toezicht niet heeft ingegrepen. Hij had van de Raad van Toezicht mogen verwachten... dat er tegenwicht werd geboden aan deze algemeen directeur... en uh, de... Uh, uh, ja, daarbij hielp niet dat zij weinig toegankelijk was voor kritiek. Maar volgens de commissie had uh, de Raad van Toezicht toch uh, beter moeten opletten. Het moet allemaal anders in elk geval bij het COA. Albayra komt niet terug en jij luistert verder naar die persconferentie. Ilene ja, de politieke vraag die uh, nu nog uh, geldt, dat is natuurlijk van ze moet weg. Maar uh, krijgt zij nog een uh, krijgt ze ontslag op staande voet? Want Dat zou uh, minister Leers namelijk 4,5 ton kunnen schelen. want In haar contract staat uh, dat ze anderhalf keer 18 maanden uh, salaris meekrijgt. En uh, in 2010 verdiende ze 287.000 euro. Dus uh, het scheelt nogal of ze al dan niet recht heeft op die ontslagvergoeding. We gaan het horen. Iedereen, dankjewel. In Rotterdam is een schip tegen de Willemsbrug gebotst. En daarbij zijn containers in de Maas gevallen. Het schip was te hoog beladen en kon niet onder de brug door. En zes containers liggen nu in het water. De politie. We weten nog niet precies wat de oorzaak is uh, dat mensen misschien uh, te laat hebben gezien dat er werd afgeremd. Uh, maar uh, waarschijnlijk is er ook niet hard gereden en uh, is het gelukkig gebleven bij één licht gewonnen. Dat was een uh, ander verhaal. Er wordt nog uh, onderzocht of de Willemsbrug beschadigd is geraakt. En tot die tijd mogen alleen fietsers en voetgangers over de brug. Het scheepvaartverkeer is gedeeltelijk gestremd. Schepen mogen langs één kant het containerschip langzaam passeren. En het andere verhaal ging over de A44 bij Sassenheim in Zuid-Holland. Er zijn tien auto's op elkaar gebotst en dat gebeurde bij de Kaagbrug. En u hoorde dat de politie net al zeggen, er is één licht gewonder. De A44 is in de richting van Amsterdam afgesloten. Aantal auto's moet worden weggesleept. Waarschijnlijk kan de weg aan het begin van de middag weer open. En tot die tijd wordt het verkeer bij Sassenheim omgeleid. Dan is weer nog vanochtend nog wat zon. Later buien aan het eind van de middag met kans op onweer. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgen geregeld buien en een graad of 13. Ah, daarbij Verkeersinformatie. We beginnen met goed nieuws dan maar. U hoorde het verhaal in het nieuws over de problemen op de A44 naar Amsterdam. Eerder dan verwacht is die A44 naar Amsterdam weer open bij Kaagdorp. Er is dus weer verkeer mogelijk naar Amsterdam. En de file die daar stond is nagenoeg opgelost. De A15 vanaf Rotterdam naar Gorkem, Bij de Noordtunnel is hier de weg dicht. Er is een vrachtauto te hoog voor de Noordtunnel. En een ongeluk op de A27 gorkum breda 10 kilometer tussen Nieuwendijk en Oosterhout, maar alle rijstroken zijn weer open.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 Wist u dat te veel vrijheid ons bang en depressief maakt? Wist u dat in landen met grote ongelijkheid het slechter gaat met rijken? En wist u dat mensen gelukkig worden als ze anderen gelukkig maken? Kijk vanavond, morgen en overmorgen, naar Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Om 11 uur, bij de VARA op Nederland 2.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Politiebond helemaal klaar met de grote bekkencultuur in dit land. Lada stopt met de productie van een auto-icoon. Zandwinning uit zee staat niet per se op gespannen voet met het milieubelang. In het verleden hadden wij duidelijk een stellingname... als industrie tegenover natuurorganisaties. We staan tegenover elkaar. Tegenwoordig zoeken we elkaar op... en proberen we gezamenlijk de dingen zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. En het ochtendtumeur van Koos Postema, is is 8,5 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. De grootste mond heeft het voor het zeggen in dit land... en de politie kan de scherven gaan opruimen als het misgaat... zegt de politievond uh, vakbond ACP, Gerrit van der Kamp, Goeiemorgen. Goeiemorgen. Voorzitter van die politiebond, geeft u eens een voorbeeld. Nou, als we kijken naar de afgelopen periode... rondom hooligans, die dan zogenaamd supporters zijn in het voetbal... Uh, die maken gebruik van uh, de social media... om helder te maken dat uh, zij rot zijn gaan schoppen... op het moment dat voetbalwedstrijden niet doorgaan... of andere evenementen. En uh, ja, bestuurders kiezen er dan voor... om uh, uh, grondrechten van bijvoorbeeld politiemensen... Uh, daar dan ondergeschikt te maken... Wat bedoelt u daarmee? Nou, wij hadden in het kader van onze cao-acties uh, voorzien dat wij de veiligheid rondom voetbalwedstrijden uh, met uh, ondersteuning niet zouden garanderen. De kans was dan groot dat die wedstrijden niet doorgingen. En uiteindelijk heeft de rechter beslist, nou ja, dat gaat dan wel door omdat een heleboel mensen uh, voldoende kabaal maken, een hele grote mond en dreigen met het meest vreselijke geweld om uh, hun zin te krijgen. Ja, dat is altijd bij een rechter, die weegt de belangen af en in dit geval bent u in het nadeel gesteld. Dat klopt. En uh, dat hebben wij dan ook geaccepteerd. Maar de vraag is natuurlijk wel, van als je dat dit met voetbal hebt, uh, zometeen geldt het dus ook voor andere evenementen en voor andere situaties. En we zien dat hand over hand. Dat als mensen het er niet mee eens zijn, zij uh, de mogelijkheid zoeken om dat uh, publiekelijk te maken. En ook op een manier dat het tot openbare orde risico's leidt. Ja, de... Met alle gevolgen van die. Dus een brede rug en een grote mond, daarmee krijg je veel van elkaar in dit land. Ja, daar lijkt het wel op, want daar wordt wel op geacteerd. En dat betekent dan vervolgens ook dat uh, niemand meer nee durft te zeggen uh, op het bestuurlijke niveau. Of het nou burgemeester zijn of anderen. Ja. Want ja, de dreiging vormt een risico. En uh, ja, risico's ga je uit de weg. Ja. Dus krijgen die mensen hun zin. Nou bent u zelf ook vrij breed geschouderd. En hebt u ook wel eens een grote mond. Ja. En dat doet u toch ook als vakbondsbestuurder om uw zin te krijgen? Ja, maar we houden ons natuurlijk wel aan de spelregels die daarvoor zijn. En uh, op het moment dat je gaat dreigen met openbare ordeproblemen... Uh, en dat je de boel gaat slopen en dat je de veiligheid van anderen in gevaar brengt... dan zijn we wat ons betreft de grens voorbij. Ja, uw collega's in Amsterdam wachten een roerig weekend. Uh, 30 april, Koninginnedag. En Ajax, de dag daarvoor, langskampioen, waarschijnlijk. Is dat een scenario waar uw leden tegenop zien? Nou ja... Uh... Bij de politie komt het zoals het komt. Um, en de vraag was gesteld wat wij daarvan vonden... als gelijk het kampioenschapswedstrijd gevierd zou worden, of dat wel kon. En ik heb um, in tegenstelling tot andere keren gezegd... dat wij daar maar even geen uitspraken over doen... Um, omdat het eigenlijk toch niet zoveel uitmaakt wat wij ervan vinden en ook niet wat politiemensen daarvan vinden. Want op het moment dat wij zeggen dat het onverstandig is en dat je dat misschien anders moet doen, uh, ja, dan treden dit soort dingen op. Ja. Nou zat u gisteravond om de tafel met de minister van Veiligheid die voor opstelt om te kijken of er weer onderhandeld kan worden over die nieuwe CAO? Ja, de, daar is over gesproken, ja. En? Nou, uh, wij zijn op dat moment tot de conclusie gekomen dat uh, wij in de situatie zijn uh, dat alle kaarten op tafel liggen. Wij onze besturen gaan informeren en wij de minister vrijdagochtend uh, gaan meedelen uh, hoe het uh, staat en uh, wat we dan verder gaan doen. En, en op zijn... dit moment is er nog niet te zeggen uh, welke kant het kwartje op zal vallen. Maar een akkoord is dus in zicht? Uh, ik zeg dat uh, op dit moment niet in te schatten is het kan zowel naar de ene kant als naar de andere kant. Ik schat de kans 50-50. Heeft de minister een soort van finaal uh, bod hmm. gedaan? Uh, daar is nog helemaal geen sprake van, want wij hebben informele gesprekken gevoerd. Ja. En, uh, maar u zegt net kaarten... zelf alle, alle kaarten liggen op tafel. Ja, maar dan is dus de vraag van, uh, of dat voldoende is voor beide. En op dit moment is de conclusie dat uh, wij nog niet op dat punt aangekomen zijn. Dus gaan wij nu onze uh, besturen informeren waar wij staan. En dan weten we vrijdag hoe het ervoor staat? Daar ga ik wel van uit. En uh, de minister wordt ook geïnformeerd. En uh, we zullen dan uh, persoonlijk met hem van gedachten wisselen om te kijken wat de volgende stappen zijn. Ja, als die nodig zijn dan toch? Dat klopt. En daarmee preludeert u eigenlijk op het feit dat u het er niet mee eens bent? Ik, wat ik al zeg, het kan uh, alle kanten op. Want heeft u heeft in net in één minuut uh, zowel de mogelijkheid dat het kan als niet kan. En dat is precies wat ik bedoel. Ja, en daarmee zijn wij eigenlijk geen stap verder. Althans, nou ja. wij niet. <laughs> ja, soms zijn de dingen zoals ze zijn. Hè? <laughs> ja. Goed, u bent op dit moment in Groes, Zeeland. Uh, daar wordt actie gevoerd vandaag hè, door de politie voor een betere CAO. Wat staat er op het uh, programma daar? Uh, wij zullen onze collega's ook informeren over de laatste stand van zaken. Ja. Uh, en waar precies de kern van de discussie nog zit. En met van hun van gedachten wisselen uh, waar, het, uh, waar nog mogelijkheden zitten. Uh -huh. uh, en een van de collega's zei van nou ja, kijkend naar de schoonmaak. Wij zijn schoonmakers van de maatschappij. En willen er zo ook iets fatsoenlijks bij. Dat vond ik wel een mooi credo. En ja. uh, die wil ik dan maar ook aan de minister geven. Goed, 5 procent? Want dat hebben die schoonmakers gekregen namelijk? Iets fatsoenlijks. En wat dat is, daar zullen we met de minister uit moeten komen. Is 5% fatsoenlijk? Uh, wij zullen er met de minister uit moeten komen. Maar is het fatsoenlijk? Uh, alles is fatsoenlijk op het moment dat partijen het met elkaar eens kunnen worden. <laughs> Heeft geen zin meer, hè? Volgens mij niet. Gerard van der Kamp, voorzitter van de ACP. Ik dank u wel. Tot de dienst.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 Ja, vanaf het strand bezien is onze Noordzee een grijs-groene watervlakte... met hier en daar een vissersboot of een vrachtvaarder. Maar schets je alle gebruikers op een landkaart... dan ontstaat een heel ander beeld. Een wirwar van concessies, platforms, leidingen... vaarroutes en voorrangsgebieden. Vandaag geen land zonder Noordzeezand. Er is een zekere prioriteit gegeven door de overheid aan de winning van zand. Alvorens je zand kunt winnen, zul je eerst een milieueffectrapportage moeten maken... waaruit blijkt welke schadelijke effecten de winning van het zand heeft. En er liggen miljarden kubieke meters in de Noordzee, dus dat is ook geen probleem. Zegt Gerard van Berkel. Hij werkte maar liefst 50 jaar in wat in vaktermen de waterbouw wordt genoemd. Er is ontzaggelijk veel veranderd. Ik heb de periode meegemaakt dat er gebaggerd werd... En dat het vak van vader op zoon ging. En dat we met veel mensen te maken hadden die analfabeet waren. En we hebben nu een industrie waarbij een mbo-opleiding niet meer voldoende is... om te kunnen instromen op, op de schepen. Men zal op zijn minst een hbo-opleiding moeten hebben. En, en de, de schepen die zijn volledig computergestuurd. Het is een enorme verandering. Na zijn pensionering is Hered van Berkel in de zandsector blijven werken... Hij is projectleider bij de stichting La Mer, een samenwerkingsverband van 21 bedrijven die betrokken zijn bij de zandwinning op zee. Doel is om niet ieder apart, maar gezamenlijk die zogenaamde milieueffectrapportages te maken. En het gaat om grote hoeveelheden zand. Er wordt ongeveer eh, 10 tot 15 miljoen kubieke meter supletiesand gewonnen. En er wordt ongeveer 10 tot 15 miljoen kubieke meter ophoogzand gewonnen. En daarnaast vinden er nog zandwinningen plaats voor allerlei grote projecten. Dat suppletiezand is bedoeld om onze kust op een veilige hoogte te houden. Wij realiseren ons dat uh, zandwinning absoluut nodig is. Zonder zandwinning kunnen we Nederland niet uh, boven de zee houden. Zegt Ilko Leemans van Milieuorganisatie Stichting De Noordzee. Dus dat betekent ook dat wij daar niet tegen kunnen zijn. Maar de manier waarop het zand wordt gewonnen... En de manier waarop het voor de kust wordt gebracht, de suppletie, daar valt wel heel wat over te zeggen. En wat zou een goede manier zijn? Nou, een, een goede manier is in ieder geval kijken waar ga je dat zand vandaan halen. Dat je dat dus, dat dus niet haalt uit zo'n kwetsbaar gebied. Hoe ga je het zand daar dan ook winnen? Dat kan oppervlakkig of het kan dieper bijvoorbeeld weggehaald worden. En dat dieper weghalen, dat verdient ook de voorkeur van de zandwinners zelf. Gerard van Berkel van brancheorganisatie La Mer. Het voordeel is, is als volgt. Het bodemleven zit in de, eerste, in de eerste laag van een halve meter. Daar zitten de bodemwormen in, daar zitten de schelpen in. Dus als je twee meter gaat zand winnen, wat normaal is, dan haal je dat bodemleven haal je weg. Je kunt echter in plaats van twee meter diep kun je ook zes meter diep zand winnen. Dat betekent dat je op diezelfde vierkante meter drie keer zoveel zand weghaalt. Dus bij een bepaalde zandvraag wordt de, de oppervlaktebodem... die je daarmee eh, kapot maakt, wordt, wordt stukken kleiner. In het verleden hadden wij duidelijk een stellingname... als industrie tegenover natuurorganisaties. We staan tegenover elkaar. Tegenwoordig zoeken we elkaar op... en proberen we gezamenlijk de dingen zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Alles prijs en vrij en geen wensen meer... Zeker wel, zegt Herat van Berkel. Nu eh, hebben we te maken met allerlei onderzoeken. Iedere partij die een mer-procedure moet starten, die krijgt opdracht om onderzoek te doen. En dat zijn allerlei partijen die op de Noordzee bezig zijn. En die krijgen allemaal bijvoorbeeld als opdracht om naar zeehonden te kijken. Eh, geluid, onderwatergeluid, verstoring en dergelijke dat betekent dat er misschien wel vijf of zes of zeven partijen... bezig zijn met onderzoek naar effecten met zeehonden. Dat is nou een onderwerp, en er zijn er veel meer te bedenken... die je eigenlijk gezamenlijk zou moeten doen. Je zou generiek onderzoek moeten doen. En daar ligt dus duidelijk een wens van, van ons. Ha, laat die versnippering in dat onderzoek laat die ophouden. Ga meer centraliseren... En zorg dat er generiek onderzoek komt. En als er dan specifiek ergens nog eens een keer wat onderzocht moet worden, doen we dat ook wel. Maar laten we het zoveel mogelijk generiek doen. We roepen dit al jaren dat het op deze manier zou moeten gebeuren. En het ziet er naar uit dat er nu enige beweging begint te komen. En dat we langzamerhand deze kant op gaan. Ook de Stichting De Noordzee is het met ons eens dat we het op deze manier zouden moeten organiseren. En de overheid? Is het niet haar taak om ervoor te zorgen dat niet iedere gebruiker van de Noordzee... telkens opnieuw het vergunningen- en bijbehorende onderzoekswiel moet uitvinden? Als we het hebben over de overheid, dan hebben we het over een gigantisch apparaat... waarbij allerlei belangen tegenstellingen er zijn. En daar wordt het wat lastiger om de zaken op één rij te krijgen. Maar de overheid is toch één overheid? Het is één overheid, ja. Maar wel in verschillende gedaantes. En die verschillend denken over de Noordzee en bijvoorbeeld de activiteit die u ontplooit? Nou, Rijkswaterstaat heeft er belang bij dat er zoveel mogelijk zand gewonnen kan worden. Om, eh, om inderdaad de, de kustverdediging te doen. Maar er zijn andere delen van de overheid die zeggen, nou, we moeten veel meer op het natuurbeleid letten. En dat zou kunnen betekenen dat er helemaal geen zand weer gewonnen mag worden. Dus er zijn tegengestelde krachten binnen de overheid. GELUIDEN. Bijdrage was dat van Egbert Hermsen en morgen in deze serie... Leven van de Noordzee Wind. Durf nou eens te dromen en bedenk nou eens een keer... dat IJmuiden heel goed gesitueerd is om die Noordzee... met het enorme potentieel op een goede manier... duurzaam elektriciteit te laten produceren. Dat zou fantastisch zijn. Dat dus morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl. Straks, er verdwijnt een auto-icoon, de Lada 2107. Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Koos Postema. Nog niet zo lang geleden kwamen kamerleden van de staatkundig gereformeerde partij, SGP, niet op televisie. Tegen het beeld waren ze. Niet dat ze een nieuwe beeldenstorm in gang wilden zetten, maar televisie was zeker niet God gegeven. De onvergetelijke NOS-verslaggever Kees Zorgdrager vond dat jammer, omdat de SGP'ers vaak ijzersterke standpunten toevoegden en toevoegen aan debatten die nogal eens aan in- en uitgepraat ten ondergringen en gaan. Kees vond een oplossing... Radio mocht wel van de SGP. Hij maakte regelmatig zo'n geluidsopname... en toonde op de beeldbuis een foto van de SGP'er uit het Kamerledenboek... waarachter je dan de altijd sonore stem... van de godvruchtige gereformeerde politicus kon horen. De SGP is nu niet meer tegen de televisie. SGP-leider Kees van der Staaij verschijnt erop. Als hij dat nodig vindt, dat wel... Hij en zijn fractiegenoot blijken onmisbaar voor Mark Ruttes kabinet. Om maar te zwijgen van die ene mannenbroeder in de Eerste Kamer. Kees van der Staaij heeft al op de achterbank van Ruttes dienstauto plaats mogen nemen. En zelfs is hij door de zes onderhandelaars geraadpleegd. Kees van der Staaij is opvallender dan die zes. Die dreigen in de vergetenheid te raken in dat katshuis. Nog even en Frits Sissing moet een oproep doen in opsporing verzocht. Ik hoor het hem al zeggen. Het enige spoor wordt tot nog toe gevormd door een damesrijwiel... dat in de struiken van het katshuis tuin lag. Intussen wachten we af. Op die zes en op de rest in de Kamer. Kees van der Staaij dus ook. Hij heeft onderhandeld met het kabinet. Maar zich zeker niet om laten kopen. Tenminste, dat hoop ik. En zo nodig zal hij zijn standpunten ook aan ons melden. Via de televisie, want dat mag tegenwoordig. Gedegen en duidelijk SGP. En ijdel, want dat ben jij toch ook, Kees? Kleine gedoger. <lacht> Zij koos maar morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan.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 Un titre formidable, la balade des gens heureux, on t'offre un titre formidable.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 Comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu viens de chanter, de chanter la, balade, la balade, la balade, des gens heureux. Tu viens de chanter la balade, la balade. Gérard Lenormand en Zas met La Ballade des gens heureux. Het is vier minuten voor half elf. U luistert nog steeds naar de Cairo op Radio 1. Een van de bekendste Lada's, de 2107, wordt uit productie genomen. De Lada 2107 is 30 jaar lang gemaakt... maar nu wil het Russische Lada alleen nog auto's maken... die aan de westerse maatstaven voldoen. Jan Feijer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Secretaris van de Lada Club Nederland. Correct, Dro ja. Droevige dag ja, je, je, het was een, drie kwart jaar geleden al aangekondigd dat de productie zou stoppen. Ja. En uh, ja, maar nu is het zover. Ja. Het is inderdaad wel zover. Ja, ja. Het, is, uh, het is afgelopen voor de klassieke Lada. Ja, en nou weet niet iedereen misschien hoe uh, dat model eruit ziet? Die 2107, is dat dat koekblik, zou ik maar zeggen? Zoals mensen het wel eens omschrijven, zoals kinderen een auto tekenen? Precies, zoals kinderen een auto tekenen. Dat is hem, ja. Ja, het is ja. een van de laatste klassieke modellen van Lada. Klopt. Hebt e u er zelf ja. ook een? Ik heb niet een 2107, dat heb ik niet. Ik heb wel, uh, zeg maar, de allereerste model, de Lada 1200. Ja, maar dat is toch eigenlijk de moderne opvolger van die 1200, begrijp ik, of niet? Ja, de 2107 is zeg maar, een wat uh, ja, verbeterde versie met veel meer luxe dan, uh, dan de 1200. Ja. Ja, dat mag ook wel, want die 1200 heeft namelijk geen luxe, toch? Nee, de 1200 zit helemaal niks in wat dat betreft. Nee. En de 2107, ja, die was voor, voor zijn tijd uh, absoluut een hele luxe auto. Ja. Wat betekent die Lada voor u eigenlijk? Ja, Lada is voor mij eh, toch echt eh, een no nonsense auto waar je, waar je toch heerlijk in kunt sturen. En eh, ja, toch, toch eh, hoe noem je dat, eh, min of meer anders, anders rijdt dan alle andere auto's. Maar je ook een bepaalde ja, statement eigenlijk mee afgeeft. Welk statement? Nou, toch eigen, je eigen gang gaan eigenlijk. Hè? Ik weet zeker in de beginjaren dat ik Lada reed. Er eh, werd heel vaak gezegd, dat moet je niet doen, dat eh, onbetrouwbaar en, uh, en uh, koop een andere auto. Maar ik ben eh, juist daardoor werd ik gesterkt om in Lada te blijven rijden. Ja. Het was ook voorbehouden aan communisten. In Rusland namelijk. <laughs> je moest ah, dan ja. beetje lid zijn van de partij en dan moest je een paar jaar wachten. En dan kreeg je zo'n auto, toch? Ja, ik weet nou goed, voor de val van de muren was er weinig keuze in Rusland. Ja. Uh, eigenlijk, er waren nog een aantal andere Russische automerken, maar de Lada was verreweg de beste. Dus ja, men uh, ging gewoon Lada rijden. Ja, Goed, nou ja, het doek valt nu voor dit klassieke model. Ze blijven wel andere modellen maken, want Lada, ja. dat weet niet, iedereen heeft de grootste autofabriek ter wereld, hè, nog steeds? Ja, nog steeds, ja. Ja, ja. en ze blijven zeker, ze zijn volop nog bezig met, met modellen, met nieuwe modellen. Uh, kijk ook, de, de, de Kalina en de Priora zijn modellen die misschien bij het grote publiek wat minder bekend zijn... maar al uh, tijd worden geproduceerd. Ja. En gewoon ja, westerse auto's zijn. Ja. Goed, um, het doek valt dus voor de klassieke Lada, die 2107. Uh, ook wel een toonbeeld van de uh, Sovjet-tijd, uh, toch mag je wel zeggen. Ja, toch wel inderdaad. Ja. Ja, ja. Dat Jan het, het, model, het bekende model van Lada. Juist. Jan Veijen, secretaris van de Lada Club Nederland. Ik dank u zeer. Gedaan. En uh, die auto's van u worden misschien wel iets meer waard nu ze niet meer worden gemaakt. Wie zal het zeggen? Wie weet, we wachten af. Oké, okay, einde van deze uitzending, dames en heren. Het is bijna half elf. Meer informatie vindt u op kro.nl. En u kunt ook twitteren. Uh, het adres is hashtag GML Radio. Zometeen na half elf uh, schakelen we met Brussel. Want daar zit Prem Radakristoen. Die gaat praten met Gijs de Vries uh, de, van de Europese ja. Rekenkamer. Ja, Prem, klopt dat. Ja, goedemorgen Sven, dat ga ik doen. Gijs de Vries is er. En uh, we gaan echt praten. 147,2 miljard euro geeft de Europese Commissie ieder jaar uit. En de Europese Rekenkamer moet dat controleren. En ik wil weten waarom ze nog nooit de goedkeurende verklaring hebben uitgegeven. Maar Europa is heel belangrijk, luisteraars. Maar de Bourgondische stem van Jan van den Putten heeft het laatste nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. De directeur van het COA, Noortenal Bayrak, mag niet terugkomen. De commissie die onderzoek deed naar haar functioneren... heeft uh, vanochtend snoeiharde conclusies gepresenteerd. Uh, en minister Leers heeft daar gelijk zijn maatregelen opgenomen. Irene Oostrein in Den Haag is bij die presentatie uh, geweest. Wat is er gezegd over Bayrak, Irene? Ja, de verwijten zijn inderdaad snoeihard. Ze zou een uh, verdeel- en heers... Tactiek hebben gehanteerd waarbij ze andere directeuren denigerend tegemoet trad en zelfs vernederde. Er zijn ook talloze directeuren opgestapt. Uh, in grote bijeenkomsten ging ze ook mensen te kakker zetten. Ze heeft uh, er mensen niet vertrouwd en ze werd zelf ook niet vertrouwd. Er was maar 10% vertrouwen in de leiding en de organisatie in Noorten al -Bairac. Nou, en uh, verder zou ze ook uh, gelogen hebben over de hoogte van haar salaris... en over het privégebruik van haar dienstauto. Wat heeft de commissie uh, zoal gezegd vanmorgen? Nou ja, de commissie heeft gezegd dat het uh, mevrouw al te verwijten is... maar uh, vooral ook dat uh, het toezicht niet goed is geweest. Want er was een raad van toezicht, maar die heeft blijkbaar een beetje zitten slapen. Horen we van Michiel Scheltema. Wij hebben gevonden dat op de punten die ik ook genoemd heb eh, daarnet en die in het rapport uit vorige zijn, eh, zijn uitgewerkt, de Raad van Toezicht wel degelijk beter had kunnen optreden. De Raad van Toezicht had eh, toch zicht moeten krijgen op het werkklimaat, wat toch een bepaald een probleem is, zoals wij geconstateerd hebben. En had een, eh, het ontbrak hun niet aan bevoegdheden of mogelijkheden om daar beter van op de hoogte te zijn. Ja, en uh, dat gold dus niet alleen voor de Raad van Toezicht... maar ook op het ministerie hadden ze wel wat beter kunnen opletten. Dat is het ministerie van Binnenlandse Zaken... waar minister Leers de scepter zwaait. Dat zegt Jacqueline Rijsdijk, de onderzoekster. Alle partijen hebben op elkaar zitten wachten. Dat is, dat is eigenlijk onze conclusie. En van zowel de Raad van Toezicht als het departement... hebben wij, hebben wij gevonden dat ze wellicht uh, steviger hadden mogen optreden. Ze hebben toegestaan dat dit uh, negen maanden minstens heeft geduurd. En dat is wel heel erg lang. Nou, de raad van toezicht was al op non-actief gesteld. En die wordt nu uh, vervangen. En uh, de vraag is nu of minister Leers, mevrouw Albarak nog een ontslagvergoeding moet gaan uh, geven. Ze had uh, in de contract staan 18 maanden salaris mee te krijgen. Maar als het ontslag op staande voet wordt, dan hoeft dat niet. Dat zou misschien wel 4,5 ton kunnen schelen. En de PVV heeft net al een persbericht uit laten gaan... waarin de partij suggereert om aan mevrouw Albarak het teveel betaalde salaris... en het gebruik van die dienstauto terug te vorderen. Dus misschien komen er nog rechtszaken van. Dankjewel voor dit moment, Irene Oostveen in Den Haag. Nog even kort een paar andere nieuwsfeiten. De Burmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi maakt in juni voor het eerst in 24 jaar een buitenlandse reis. Haar partij, de NLD, heeft bekendgemaakt dat ze een bezoek zal brengen aan Groot-Brittannië en aan Noorwegen. En in Rotterdam is een schip tegen de Willemsbrug gebotst. Daarbij zijn containers in de Maas gevallen. Het schip was te hoog beladen, kon niet onder die brug door. Zes containers liggen in het water. En volgens de politie zijn ze leeg. En dat zijn op dit moment de hoofdpunten van het nieuws. Ah, en bij verkeersinformatie: twee files nog. De A2 van Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht 2 kilometer. En op de A27 vanuit Gorkem naar Breda, tussen Werkendam en Hank 4 kilometer. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Rem, time. Rem 47,2 miljard euro geeft de Europese Commissie dit jaar uit. Naast de politieke verantwoording die ze moet afleggen... is er ook de financiële verantwoording. En daarvoor is er de Europese Rekenkamer. Die controleert de financiën van de EU... draagt bij tot verbetering van het financieel beheer... en brengt verslag uit over de besteding van de openbare middelen. De Rekenkamer is er sinds 1975... en die zit lekker in Luxemburg dan in dat prachtige bos. Gijs de Vries, oud-Europarlementariër... oud-staatssecretaris van Binnenlandse Zaken... oud-coördinator terrorismebestrijding van de Europese Unie... is nu onze man in de Europese Rekenkamer. Vandaag praat ik met hem over ons belastinggeld dat Europa besteed wordt. Doen we het Europa goed of niet? En natuurlijk praten we over de Europese Unie, welke kant het uitgaat, het euroskepsis en alles wat u belangrijk vindt. Heeft u vragen op of aanmerkingen? U kent de spelregels. 0801121 kunt u bellen, mailen naar premtime en de tweets kunnen naar Hekje Premtime-Radio 1. Live vanuit het Europees Parlement in Brussel. Welkom bij Premtime. Meneer de Vries, welkom. U was met 28 jaar, denk ik, een van de jongste Nederlandse Europarlementariërs ooit. Ja. Welk jaar kwam u in het Europees parlement? 1984, dat is wel een eeuwigheid geleden. Ja, want u bent van 1956, u bent dit jaar 56 geworden. Zo is dat, u kunt ja. goed rekenen. Ja, ja, goed ja, zeg. En, en, en, en komt, u, bent, u, u, bent, u hebt daarna een lange carrière gemaakt, u bent zelf een fractievoorzitter van de liberale fractie geworden. Ja, ik, ik was toen, en ik geloof dat dat nog steeds zo is... de, de enige Nederlander die in het Europese parlement fractieleider is geweest. Ja. Um, en ik vond het machtig om te doen. En ik vond het daarom ook leuk, omdat je daarmee ook kan laten zien... dat je als klein land, ook in dat grote Europa, best wel dingen kunt, uh, kunt doen. Maar u was toen 32, u was op broekje toen u fractievoorzitter werd. Van ja, dat, de Europese... dat was ook wel even schrikken. Want ik had uit heel veel landen allerlei oud-ministers in de fractie. En dan ben je toch een van de jongeren en om daar leiding aan te geven. Is wel een klus. Maar uh, ik hoop dat ze dat niet als, als al te erg hebben ervaren. Nou, wat ik, wat ik erg leuk vind van u, u bent dus en volksvertegenwoordiging, want u was ook gemeenteraadslid, geloof ik, in Leiden of ja. zo. Dus u, u hebt dat volksvertegenwoordigingschap gedaan. En toen bent u langzaam bestuurder Puur Sank geworden. Ik heb toen eh, inderdaad deel uitgemaakt van het Nederlands kabinet. Dus dan zit je aan de andere kant van de tafel. Maar ook bijvoorbeeld van de Nederlandse Rekenkamer en ja. nu van de Europese Rekenkamer. Maar ook coördinator Europees terrorismebestrijding in een heel moeilijke periode. Ja, eh, ik ben toen gevraagd door eh, de man die toen verantwoordelijk was eigenlijk voor het Europees buitenlands beleid, de Spanjaard Solana, om hem te komen helpen. Want uh, hij zei, ja, we doen dat eigenlijk niet goed. Die samenwerking van de landen van Europa tegen het terrorisme, dat kan beter. Daar heb ik iemand voor nodig die me daarbij helpt. En ik had toen net in het Nederlandse kabinet een tijd op Binnenlandse Zaken gezeten. Ik kende die wereld, ik kende Europa en ik kende de Verenigde Staten. Ja, want u bent geboren in York. Kunt u me dat uitleggen? U bent eigenlijk allochtoon dus. Uh, ik ben zeer allochtoon. Ik ben geboren in New York. Dat kwam omdat mijn vader in de tijd werkte voor de KLM. Die is toen uitgezonden, uh, maar we hebben daar eigenlijk maar een paar jaar gezeten. Dus ik ben eigenlijk helemaal opgegroeid in Nederland. Oké, okay. En, en maar er staat wel al, het is wel stoer hè, uh, uh, Geest de Vries, New York, 1956. Ja, nou, in de, in de praktijk heb ik er niet zoveel mee te maken. Er is wel eens iemand die tegen mij gezegd heeft... dat ik nog kandidaat kon zijn voor het Amerikaanse presidentschap. Maar ik denk dat ik daar maar van afzie. Heeft u dubbele nationaliteit? Nee. nee nooit die, maar u heeft recht op die Amerikaanse. U bent daar geboren. Ja, maar dat is een gek verhaal, want ik heb dat de Amerikanen eens gevraagd. En die zeiden, ja, dat durven we eigenlijk niet te bevestigen of te ontkennen. Want je hebt gewerkt voor een vreemde overheid. Want ik was lid geweest van de Nederlandse regering. En ja, misschien is dat wel een beetje, een beetje, <lacht> beetje moeilijk. Nou, ik heb het er verder maar niet op laten aankomen. Ik voel me in Europa verder prima, als Nederlander in Europa. U, u bent nu een jaar en een pa paar maanden uh, lid van de Europese Rekenkamer. Is het zwaar? Het is heel hard werken, want je hebt te maken met 27 landen... met 27 tradities, met een heleboel geld... met een heleboel ingewikkelde problemen. Uh, en dat kost gewoon tijd. Uh, maar het is machtig mooi om te doen. En ik vind het ook uh, daarom zo spannend... omdat je kunt laten zien dat Europa niet iets theoretisch is. Uh, iets voor uh, dure mensen en voor uh, ingewikkelde kranten. Maar iets wat mensen dagelijks raakt. Het gaat over de vis die wij dagelijks in de winkel kopen. Het gaat over de investeringen die we doen in ons onderwijs. Het gaat over de veiligheid en hoe we daar in de wereld aan bijdragen. Het gaat over hoe onze gezondheid via grensoverschrijdende milieuproblemen... Het gaat over hoe ons wordt. belastinggeld verspeeld wordt... door een paar mensen in de ivoren toren in Brussel. Uh, vast ook wel. Al valt dat daar gelukkig wel mee mee. Want dat is natuurlijk wat we onderzoeken. En dat is denk ik de serieuze vraag die u stelt. Wat doe je daar nou eigenlijk? We kijken eigenlijk naar twee vragen. De eerste is dat belastinggeld... wat de de Europese Unie besteedt, wordt dat zorgvuldig besteed? Dus volgens de regels, wordt daarmee gesjoemeld of niet? En de tweede vraag is, als het wordt uitgegeven, werkt het dan? Is doelmatig, het effectief? Ja. Is het doelmatig? Ja. Nou, Wat dat eerste punt betreft uh, houden we ons aan de regels, is onze conclusie als onafhankelijke instelling dat van elke euro die de Europese Unie uitgeeft, meer dan 96 cent precies volgens de regels wordt uitgegeven. Dat is meer dan de Nederlandse overheid. Dat durf ja, het ja, ja, ja. is meer dan in Nederland. Zoveel, want ik dacht dat wij zaten op zoveel, 80. Nou, in Nederland. Maar, dat, maar goed, dat, ik, ik dat... heb het niet, dit doe uit het hoofd, maar goed. Dat geef ik u dan. Uh... <lacht> maar goed, dat uh, uh, uh, uh, uh, weet ik niet precies. In elk geval in Europa is het dus meer dan 96 procent. Dan ja. blijft er dus uh, zo'n 3,5 procent over waar fouten mee worden gemaakt. Ja. Uh, en dat kunnen, dat kunnen technische fouten zijn. Bijvoorbeeld een uh, uh, um, um, um, um boer die subsidie vraagt voor een stuk land. Uh, maar intussen heeft hij op dat stuk land een weg aangelegd. Of hij heeft een tuin uh, vergroot of hij heeft een vijvertje gebouwd. Dus het stuk ja. land is kleiner geworden. En toch blijft hij hetzelfde bedrag krijgen wat hij vroeger kreeg. Dat ja. kan dus niet. Nou, daar letten we op. Maar ook op de vraag of er bewust wordt gesjoemeld. Of er fraude is. Uh, en dat is volgens de Europese fraudeinstelling die daarnaar kijkt... het geval bij minder dan een half procent van de begroting. Dat is nog serieus. Maar, dat is uh, wel maar, erg uh, maar het is gelukkig redelijk... Beperkt. Bent u ergens erg van geschrokken? Ik vind dat in Europa alles allemaal wel langzaam gaat. Nou ben ik een tamelijk ongeduldig mens, dus dat vind ik al snel. Ook in Nederland vond ik dat, toen ik lid was van de Tweede Kamer... en van het Nederlands kabinet. Overheden werken soms wel wat langzaam. Aan de andere kant, als je kijkt dat we honderden jaren op dit werelddeel eigenlijk alleen maar elkaar de hersens hebben ingeslagen... als we een conflict hadden. En dat we dat nu aan de vergadertafel oplossen... via gezamenlijke rechtsregels en met een gezamenlijk parlement... dat we allemaal mogen kiezen, ja dat vind ik wel ongelooflijk mooi. En de rest van de wereld kijkt daar nog steeds jaloers naar... hoe moeilijk die Europese samenwerking soms ook is. Luisteraars, u weet het, u mag bellen. 0800 1121. mailen naar primtime.ntr.nl... en het tweet kunnen naar Hekje Primtime Radio 1. Meneer De Vries, uh, luisteraars, één ding moet ik nog zeggen. Uh, sorry, even ik was helemaal vergeten. Um, ik feliciteer de schoonmakers met de CAO. Ik ben blij dat jullie je salarisverhoging hebben gekregen. Het is veel minder dan jullie verdiend hebben. Maar goed, uh, van harte gefeliciteerd. Uh, uh, want, meneer, waar, ik, waar ik grote moeite mee heb... Um, we zitten hier in het Europees Parlement... en nu is het Europees Parlement in Straatsburg vandaag aan het vergaderen. Dan is het hier leeg. Er is bijna niemand... Uh, en ieder, uh, ieder jaar gaan ze zoveel keren naar Straatsburg... alleen omdat die Fransen dat ooit hebben afgesproken. Dat is toch ondoelmatig, is toch verspilling van belastinggeld? Je kan toch gewoon zeggen, stop nou daarmee, hup, dat was verleden nu alleen in Brussel? Precies. Dat vindt het Europese parlement trouwens zelf ook. Want die heeft daar net een paar weken geleden nog een keer een motie over aangenomen... dat ze één zetel willen en niet dat gereis. Waarom gebeurt dat niet? Omdat de regeringen daar geen prioriteit van maken. Want de regeringen en niet alleen de Fransen vinden het uh, stilletjes niet zo heel erg dat die controlerende macht ver weg zit. Want dan hebben ze er toch iets minder last van. Uh, ik vind dat cynisch, ik vind dat fout. Het Europese parlement hoort daar te zitten waar de macht is. In Nederland vergadelt de Tweede Kamer ook niet in mooie steden als Groningen of Maastricht. Nee. Maar in Den Haag, want dan hebben ze controle op de regering. Ik kreeg van mijn bellers en tweeters altijd rare vragen. Jeroen Kummeling wil weten wat het was het rapport schreef er voor rekenen van u. Waar, ik weet niet, op de lagere school, middelbare school... Ik bedoel, heeft u enig verstand van cijferen? Op de, op de lagere school, herinner ik mij, was dat uitstekend. En daarna <laughs> ging het af. Nee, maar ik bedoel, als u in de Europese rekenkamer zit... moet je dan ook echt, zeg maar, de, de, de, de, de accountants-capabilities hebben... of bent u meer een bestuurder daar? Ik ben primair een bestuurder. In die zin dat ik dus leiding geef aan onderzoek... wat daar door experts wordt gedaan. Ja. Maar ik moet er natuurlijk wel voldoende van weten om te begrijpen... Of wat ze me voorleggen klopt of niet. Ja. Maar ik ben zelf niet de fysieke onderzoeker. Dat doen de medewerkers. Ja, en uh, Jeroen Keumeling, voor de duidelijkheid, is ook geen politieagent. Maar hij was wel coördinator terrorismebestrijding. En ik heb geen verstand van techniek. Maar ik weet wel dat er nu een leentje is met heel veel sum. zodat we van hier kunnen zitten. Als, als ik nou zou kijken, meneer De Vries. Uh, u. u er, er, ik weet nog, Martin Engwerda in de Volkskrant... Ik, ik, ik vind die krant eigenlijk een onbetrouwbare krant. En dat merk je nu weer met he, dat gezeur, met de fouten die ze hebben gemaakt... bij de Kopboeven de wit en bos en leers. Maar goed, janu januari 2011 heeft hij dacht... er is een cultuur van verdoezeling hier... Uh, in de Kamer, hebt u die cultuur aangetroffen? Nee, en Maarten, mijn voorganger, Maarten Engwada... die daar lang in de Europese Rekenkamer heeft gewerkt... heeft ook heel duidelijk gemaakt dat hij die cultuur aantrof voor het jaar 2000. Maar zo stond er niet in dat artikel? Uh, maar zo heeft hij het wel willen zeggen. En dat heeft hij achteraf ook nog in een brief aan de Volkskrant duidelijk gemaakt. Maar ik heb het niet aangetroffen. Dus de Volkskrant is weer iets fout geweest. 11 ja, januari dat... 2 Ja, dan worden ze altijd boos ik, als ik, ik het zeg. Ja, maar ik denk dat hier tussen de journalist en de geïnterviewers iets niet helemaal goed is gegaan en hoe dat nou zat... Maar dat, dat gebeurt, gebeurt vaak bij de Volkskrant, wat ook met het interview met meneer De Wit... en okay. de dinges, was er iets die fout gaan een kop die niet klopte. Weet je, en ook bij meneer Leers zeggen ze, hij ontkent wel... en de, de minister-president vliegvalsheid in geschriften. Dus we kunnen nu controleren dat het artikel van 11 januari 2011 onjuist was... want meneer Engwer dat bedoelde, dat het voor 2000 een rotzondje was. Waar, waar hij, hij doelde, was dat hij uh, uh, meer dan tien jaar geleden... wel eens voorbeelden tegenkwam van leden van de Europese Rekenkamer die hun best deden om mogelijke kritiek op hun eigen land te voorkomen. Nou, dat ben ik absoluut niet tegengekomen. Ik geef een, een voorbeeld. Mijn Franse collega Michel Cretin is onder andere verantwoordelijk... voor onderzoek naar landbouw binnen ja. ons team. Nou, ik ben zelden iemand tegengekomen die zo, overigens wel heel opbouwend... maar kritisch is over het landbouwbeleid... waar Frankrijk altijd een van de belangrijkste voorstanders van is geweest. Ja. Dus die onafhankelijkheid is bij ons volledig. Oké, okay, die Rekenkamer heeft nog nooit een verklaring van betrouwbaarheid afgegeven... over uh, de jaarverslagen van de Europese Unie. Wat wij zeggen, wij zijn streng. Wij zeggen, als je belastinggeld als overheid van de burger uitgeeft... dan moet je dat netjes doen, je moet je exact aan alle regels houden. Ja. Daar mogen wij als burger van uitgaan. Ja. Natuurlijk worden er door elke overheid, door u en mij privé, ook wel eens fouten gemaakt. Dus ja. wij zeggen, wat aanvaardbaar is, is dat er bij die begroting... 2% fouten worden gemaakt. Ja. Maar als je meer dan 2% fouten maakt... dan keuren wij niet goed het werk wat de uitvoerende macht heeft gedaan. Ik zei u al, 96% ruim van de uitgaven is in orde. Maar er is nog zo'n 3,7% dat niet in orde is. Dat is meer dan 2%. En dus geven wij niet die positieve verklaring. Wij zijn daar streng in. Sommige mensen zeggen dat is muggenziften. Maar ik vind dat je zeker in de huidige tijd... echt ook op de kleintjes moet letten ik zit net aan 3,7%. Maar dan is het niet, wat ik denk altijd als u die verklaring niet afgeeft... dat er, net zoals bij een contentsverklaring voor een bedrijf... dat je zegt, ergens is gesjoemeld, dus ik durf niet te tekenen omdat er gesjoemeld is. u zegt, ik teken niet omdat ik over 3,7% niet goed kan zien wat er specifiek gebeurd is. Nou, het is nog iets anders. Ik kan wel goed zien wat er gebeurd is. Er is namelijk iets fout gebeurd. En gedeeltelijk is dat... Uh, gewoon uh, pech, omdat ja. mensen wel eens een keer een vergissing maken... een formulier wordt verkeerd ingevuld, een handtekening ontbreekt... Ja. een bewijsstuk is verdwenen, dat soort dingen. Maar soms is het ook wel eens bewust. En dat deugt natuurlijk niet. Bijvoorbeeld, Ik kwam een voorbeeld tegen in Tsjechië. Daar was een contract, de Europese Unie gaf daar geld. En uh, daar had de aanbestedende dienst het contract zo opgedeeld... dat de totaalbedragen net vielen onder de grens waarboven je Europees moet aanbesteden. Ja. Nou, Waarom moet je Europees aanbesteden? Om te voorkomen dat politici of ambtenaren contracten geven... aan bekende vrienden. Ja. vrienden en partijen. Dus moet je dat openbaar doen. En dan zeggen wij, dat deugt dus niet. En daar zetten we een streep bij. Dries, goeiemorgen. Goeiemorgen, Prem. Uh, ik had eigenlijk een, een vraag, ja dat klinkt misschien heel erg dom, maar wij, uh, wij zijn een heel rijk land. Uh, Europa barst van de schuld, de mensen barsten van de schuld, we uh, hebben een crisis, iedereen heeft schuld. Nou vraag ik mezelf eigenlijk af, aan wie hebben wij schuld? Aan wie moeten wij eigenlijk betalen? Is er nou iemand zo ontzettend rijk dat wij dat allemaal van hem lenen? Uh, ik, dat begrijp ik eigenlijk niet, dat wordt eigenlijk nooit verteld. Ja, Oké, okay, nou, om, om, om even heel, heel klein te beginnen. Heeft de, <coughs> heeft de Europese begroting schuld? De, de Nederlandse Rijksbegroting heeft dat. Daar hebben wij een staatsschuld. Nee, de Europese begroting mag helemaal geen schuld hebben. Die moet, zoals dat heet, in evenwicht zijn. Dus de uitgaven en de inkomsten moeten elk jaar gelijk zijn. We mogen niet meer uitgeven als EU dan we binnenkrijgen dan zou je zeggen, nou dat is makkelijk, uh, dan geef je toch gewoon lekker meer uit... dan moeten de lidstaten toch die inkomsten bijpassen. Dat mag ook niet, omdat er een grens is gesteld aan de inkomsten van de Europese Unie. En aan de uitgaven trouwens. Dus dat is het probleem niet. De vragensteller, denk ik, heeft een aantal stukjes van de puzzel genoemd. Als u en ik geld lenen voor een huis, een hypotheek... dan lenen wij privé bij, ik neem aan, een bank of zo. Nou, een overheid kan ook geld lenen om uitgaven te doen... bijvoorbeeld aan onderwijs of aan wegenaanleg... in de hoop dat de economie zo goed werkt... dat die uitgaven kunnen worden terugbetaald, die lening kan worden terugbetaald. Wat er is misgegaan is dat bedrijven te veel geld hebben uitgeleend... aan sommige overheden, vooral banken... en dat overheden zelf ook te veel geld hebben geleend. Nou, Net als bij u en mij thuis betekent dat dat je op een gegeven moment dan minder moet uitgeven om je schuld af te lossen. En daar zit nu het probleem. Dus Dries, wat dat betreft, als onze begroting in Nederland hetzelfde zou zijn als Europa, meneer De Vries, dan zouden we nooit de begrotingstekort hebben. Nee. Als je zegt de belastingopbrengsten, dat is waar je het mee moet doen. Snap je dan Dries? Dit ja, is een gratis ja ik, pro ik probeer het te begrijpen. Dus, uh, ja, dus wij, moeten wij lenen dus van banken of van andere landen. Nee, maar, maar dat is een ander onderwerp. Europa heeft geen schulden zoals landen, want het mag niet. Dank je wel voor het, belletje. Uh, meneer de Vries, ik zit wel met iets. Italië, dat is een notoire schoemelaar. En dan lees ik laatst weer van... Italië heeft geld genomen wat voor opbouw besteedt. En dat besteedt aan feesten en partijen en villas. Die, die, dat soort kleine berichten die halen het nieuws. En u met uw rekenkamer en, en die zegt van... jongens, luister, 97,7 procent, dat voldoet, dat haalt het nieuws. Dus hebben jullie imagoprobleem met Europa? Ja, ik denk dat er een imagoprobleem is met Europa. Maar eigenlijk met alle politiek. Mensen hebben vaak toch het gevoel dat politici... Uh, geen greep meer hebben op de grote problemen van deze tijd. Nee. Uh, waarom zijn er problemen met werkloosheid? Omdat er mondiale economische ontwikkelingen zijn. Die kun je vanuit Den Haag of vanuit Brussel lang niet altijd meer bijsturen. Het gaat vanuit Brussel makkelijker vanuit, dan vanuit Den Haag... omdat je op dat gebied wel namens 500 miljoen mensen kunt praten... in plaats van namens de 16 miljoen Nederlanders. Ja. Maar het blijft moeilijk. Dat gevoel dus dat sommige problemen ons door de vingers dreigen te glippen. Ja. Nou, wat is de oplossing dat aan de ene kant onze nationale regeringen beter moeten werken... want Europa werkt niet zonder dat de nationale staten goed werken. Die heb je absoluut nodig. Maar dat je tegelijkertijd op Europees niveau een paar dingen effectief organiseert. Dus de aanpak van de internationale economische problemen. Maar ook de aanpak van grensoverschrijdende milieuvraagstukken. Dat kan ook nog beter. De grensoverschrijdende migratieproblemen. Ja. Tweederde van de Nederlanders geeft aan in opiniepeilingen... dat ze vinden dat de Europese Unie, als het gaat om immigratiebeleid... de leidende rol moet spelen. Maar als je dat vindt, dan moet je die Unie daar ook financieel de middelen voor en dan geven. En dan moet je ook de wetgeving, dan gaat het leerst niet beslissen of Mauro blijft. Maar dan gaat de, en dan hebben we moeite, want we willen wel dat iets gebeurt. Maar op het moment dat we die bevoegdheden moeten afdragen... dan beginnen we te miepen dat we het niet willen. Nou ja, ik, ik denk altijd afdragen hoeft vaak niet eens, als je maar afspraken maakt... over hoe je je nationale bevoegdheid gaat uitoefenen. Met andere woorden, dat je bepaalde spelregels afspreekt. Dan kan je dit nog wel nationaal blijven doen. Maar wij Nederlanders willen spelregels afspreken, zoals die 3%. Maar als het ons nu uitkomt, dan willen we de spelregels veranderen. We zijn Pieter, we zitten anderen altijd te zeggen wat ze moeten doen. Maar zodra, zodra het maar op ons aankomt, toch, meneer de Vrie... U, u bent zo lang Europees bezig. Meneer Vos, het klopt toch, wij willen alleen maar spelregels voor anderen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het klopt helemaal, want dit kabinet heeft gewoon het hele land kapot bezuinigd. Onze bedrijven zijn naar het buitenland gegaan en wij krijgen geen werk meer. Meneer Vos, wat voor werk doet u? Ik ben uh, Eigenlijk ben ik een uh, uh, juridisch adviseur. Hoe oud al bent al, u? Ik heb altijd in uh, gewone bedrijfsleven gewerkt. Ik ben nu 45. En wilt u me zeggen dat u geen werk heeft? Op dit moment krijg ik nergens werk omdat ik dakloos ben, dankzij dit kabinet. U bent dakloos. Oké. Okay. Ja. Dat, dat, dat maakt het wel een beetje moeilijk. Welke stad bent u dakloos? Ja, ik zit nu in de buurt van de Emmen. Oké, okay, ja, nee, dan moet dat worden opgelost. Oké, okay, dank u wel voor het bellen, meneer okay. Vos. Ja. Hartstikke bedankt. Meneer De Vries, het Katshuis. He, die zit er nu in overleg. Ik, ik, ja, ik. Luisteraars, voor alle duidelijkheid. U bent overgestapt van de VVD in 2010 naar D66 uit onvrede met de samenwerking met de PVV. Dus u hebt gezegd, ik voeg daarbij het woord. Maar, u, u, maar ik praat nu met u als, als persoon vanuit de Europese Rekenkamer. Die, kijk, er is die afspraak gemaakt 3%. Hè? Dat, dat, dat is, hebt u als Europese Rekenkamer iets erover te zeggen... wanneer landen zich niet aan die 3% norm houden? Ja, ja, ja en nee. Dat U mag moet ik... toch al gevraagd advies geven? Ja, maar ik moet het even uitleggen, want dat, dat, dat lukt niet in de halve zin. Uh, over die 3% hebben de regeringen afspraak gemaakt. En die regeringen moeten hem nou uitvoeren. Ja. Wij hebben een zekere rol om achteraf te controleren wat er gebeurt. Maar het zijn wel de regeringen die onder controle van onze parlementen... waar wij voor kiezen, de eerste verantwoordelijkheid hebben. Wat kan een rekenkamer doen? Bijvoorbeeld, wij doen nu een onderzoek naar een organisatie die heet Eurostat. Eurostat moet toezicht houden op de nationale statistische instellingen... dus het CBS in Nederland, om te kijken of die nationale statistieken deugen. Want wat was het probleem in Griekenland? Dat de Griekse sta uh, statistieken uh, bestonden uit fantasie. Ja. Uh, dat, dat was ongelooflijk. Daar hebben we overigens als Europese rekenkamer ook tegen gewaarschuwd. We hebben in 2007 gezegd... wij hebben absoluut onvoldoende vertrouwen in de cijfers die de Griekse regering aanlevert. Ik zal het de thuis besparen, maar die waarschuwing is gedaan. Toch hebben de nationale regeringen heel lang die cijfers gebillikt. Dus een rekenkamer kan wel waarschuwen... maar uiteindelijk moeten toch de gekozen politici de durf hebben om dan door te pakken. Maar moet u dan niet veel meer? Want kijk, ik ben zo'n politieke junkie dat ik wel die waarschuwing had gelezen tijdens uh, 2002 uh, uh, en er was een, een of andere. Maar voor het grote publiek um, moet je niet als Europese rekenkamer bijvoorbeeld met spotjes gaan werken of, of, of propaganda. Want dan weet men dat u bestaat en dat u iets doet. Kijk, nu luisteren er 300.000 mensen, omdat ik een vrij succesvol programma ben... waar mensen graag naar luisteren. Dank u wel, luisteraars. En dan kunt u dit vertellen, maar anders hoor je dit nooit. Want geen enkel andere... We vinden het belangrijker als iemand bij het koa ascheet laat... of als een moslim een hoofddoekje draagt... dan wat er in de Europese Rekenkamer gebeurt. Ja, daar heeft u wel een punt. Ik vind eigenlijk dat onze voorlichting daar gewoon tekort schiet. Dat dat een ouderwetse opzet is. Als u de website van de Europese Rekenkamer bekijkt... eerlijk gezegd vind ik het saai. Dat moet gewoon beter, maar ik moet niet te hoog van de toren blazen. Ik zit daar net een jaar en dat soort dingen. Daar heb je wel ook je collega's voor nodig om dat te veranderen. Maar zelfs als dat gebeurt, dan blijft er nog wel een beetje een probleem. En dat is niet u te nagedaan: de Nederlandse televisie. Ja. Uh, al tientallen jaren lang is op de Nederlandse televisie de aandacht voor de manier waarop Nederland ja. wordt geraakt door Europa... en ja. ook wat we er zelf aan kunnen doen, ja. die is minimaal. Dus ja. mensen krijgen absoluut onvoldoende informatie... over hoe ja. ons eigen bestuur hoe onze eigen problemen... gedeeltelijk in Den Haag kunnen worden opgelost... maar hoe je daar ook in Brussel wat aan kan. Nee, en maar, maar doen. als de NUS met handen miljoenen betalen... voor de Champions League, die wel over Europa gaat... dan heeft de NUS er wel tijd voor, maar om dagelijks vanuit Europa te berichten... dan hebben ze er geen tijd voor. Nou. Dus wat ik van baal... Ja. Is, BNR heeft hier vandaan nu Europa van, van, van het programma. En ik kom af en toe hier naartoe. Maar men laat het liggen. Omdat vervolgens kunnen we over allerlei onzin gaan kramen. En vergeet, meneer de Vries, hebt u nog een brandende ambitie? Goh. Uh, ja, nou, zakelijk gezien gewoon ervoor zorgen dat ik mijn werk goed doe. En dan, we hebben het nou erg gehad over die... Uh, of er fouten worden gemaakt bij de begroting. Maar het gaat natuurlijk ook over de effectiviteit. Nee. Nou, en ik vind het fijn om te zien dat Europa aan heel veel dingen iets goeds doet... Maar er zijn helaas ook wat dingen zijn waar we aan echt dingen moeten verbeteren in de effectiviteit. En om daaraan te werken, dat is voor mij fantastisch. Want daaraan kan ik iets concreets doen voor mensen. Oké, okay, meneer Fries, hartstikke bedankt. Luister, als morgen zijn we er weer. Eh, tot morgen, namaste, dag. is voetbal op Radio 1. Vanavond om half negen in de Champions League. Oh, wat een mooi doelpunt. De tweede halve finale, Chelsea-Barcelona. De eerste corner neemt en de bal van binnen. De Champions League, vanavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoi, Kees hier. Het is weer tijd voor de minder file berichten.